Volgens een Indiaanse legerwoordvoerder werden de Indiaanse militairen vandaag beschoten op eigen grondgebied. India en Pakistan maken beide aanspraak op de regio Kashmir. De beide kernmachten hebben er meerdere malen oorlogen over gevoerd. De laatste was in 1999. In Amsterdam is een theatervoorstelling over Feyenoord geschrapt na doodsbedreigingen. Op de muren van theater Zonnehuis, waar de voorstelling zou worden gehouden... zijn teksten gespoten met bedreigingen aan het adres van theatermaker Rory de Groot. Vervolgens kreeg ik ook nog het bericht dat op ons Facebook-event... wat is dus opgericht was voor deze voorstelling... dat daar ook bedreigingen stonden uh, vanuit verschillende hoeken... en oproepen om langs te komen. En uh, ben ik persoonlijk tot de conclusie gekomen... dat het me niet verstandig leek om die voorstelling nu door te laten gaan.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 ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A6. Ermeloord richting Jouren. Tussen Afrit Sint-Nicolaas-Ga en Knoopend Jouren. 3 kilometer was een aanrijding. Heel even was de Noordtunnel dicht in de A15 in Rotterdam richting Gorkum. Bij Hendrik ido Ambach staat 2 kilometer.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutekke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Klaas Muurling van de christelijke hulpverleningsorganisatie Open Doors. Uit de jaarlijkse ranglijst christenvervolging blijkt dat vooral in Afrika het een stuk guurder is geworden voor christenen. Ja, wat is er aan de hand, Klaas? De, ja, de islam grijpt om zich heen en radicaliseert. En daar hebben christenen en ook andere minderheden hebben daar last van. Wat dat voor gevolgen heeft, dat bespreken we straks. En straks ook onze dichter bij de dag. Vandaag Rinske Kegel en haar gedicht horen we tegen de klok van half vier. Welkom in de tijdmachine. Meijer, naar. welk jaar reizen wij? Heel ver terug, 472 voor Christus. Want wat gebeurde er toen? In 472 waren er twee grote machtsblokken. Aan de ene kant de Griekse wereld bestaande uit allerlei losse steden... die gezamenlijk een bond gesloten hadden. En aan de andere kant het grote Persische Rijk. En toen was er in Griekenland was er een held, Themistocles. En die had in 480 de vloot van de Grieken geleid tegen de Perzen en had daar gewonnen. Maar hij was de jaren daarna in discrediet geraakt. Sommigen zeggen omdat hij corruptie had gepleegd... anderen zeggen omdat de jaloezie van anderen hem te veel werd... en hij wilde vluchten... Maar hij kon nergens terecht. En hij kwam uiteindelijk terecht bij de tegenstander, bij de Perzen. En dat heeft in de Griekse wereld natuurlijk heel wat stof doen opwaaien... dat de overwinnaar van Salamis, de overwinnaar van de Persen... dat die uiteindelijk zich meldde aan het Persische Hof. En daar heeft de man dan vele jaren tot zijn dood gesleten. En, en helaas weten we niet hoe het hem daar verder is vergaan. Maar het merkwaardige feit doet zich voor dat Xerxes de grote vijand van de Grieken... uiteindelijk de beschermheer werd... van de in ballingschap geraakte Athene Themistocles. Ja, dat is een raar verhaal. Dan, want je komt dan eigenlijk bij de tegenstander... Bij de... die je verslagen hebt... vind je ja. dan uiteindelijk weer onderdak. Ja. En, en werd hij daar ook uh, uh, vorstelijk onthaald? Ook? Nou, dat, dat weten we niet. We weten dat hij daar geweest is. En dat de Grieken vaak wilden dat hij terugkwam. Omdat hij dan voor het scherven gerecht moest komen. Kijk, zoals bij Depardieu ging het om geld, maar bij de Grieken ging het dat natuurlijk. Dat is de aanleiding waarom we hier over praten. Dat is de aanleiding waarom we praten. De Franse van. acteur Depardieu die wil weg uit Frankrijk omdat hij daar te veel belasting moet taal, ja. uh, betalen. Die offer is nu niet doorgaat. Die gaat niet is door. Is weer, dat is weer in Frankrijk weer afgeketst. Ja. Maar hij heeft zich toen op een kasteeltje ingekocht in België. Maar nu is hij zelf gegaan naar uh, Poetin en die heeft nu zelfs van een deelstaat, een deelrepubliek Mordavië... heeft hij zelfs een ministerschap voor cultuur aangeboden gekregen... als hij daar 183 dagen per jaar, of 163 dagen per jaar, zal blijven. Want anders kan je geen minister worden. Anders kun je geen minister worden. Nee, nou, dat gaat hij waarschijnlijk niet doen, denk ik wel. Dat gaat hij niet doen. Nee. Maar wat mij nou zo, in dit geval zo, aantrekt bij Depardieu... dat is dat je je dan heel ver naar een andere uh, groep uh, wendt. Want... In onze ogen, in de westerse ogen... wordt Poetin vaak gezien als een, ja, een misdadiger, ja. als een dictator, als iemand die niet helemaal uh, goed graad, is. Ja. En zoals Themistocles naar de aardvijand ging... zo ging Depardieu nu ook naar Poetin... en werd door Poetin uh, omarmd... alsof hij de nieuwe redder van de verhoudingen tussen Oost en West zou zijn. Ja, daar zit de overeenkomst tussen die twee verhalen. Daar zit de overeenkomst tussen de twee verhalen. Ja, wat vind je ervan dat Depardieu dat doet? Nou ja, kijk... Ik, ik ken Dupardieu niet. Ik heb vroeger veel, wel films van hem gezien. En de man is natuurlijk een van de best betaalde uh, filmacteurs. De man is steenrijk, want heeft hotels, heeft restaurants... ...heeft uh, onroerend goed. Misschien komt hij ook nog voor... In, ...waar we het net over hadden, in de onroerend goed, Oh, de, in de vastgoedfraude, De vastgoedfraude, <laughs> dat, dat weten we al. Wat een dat, verdachtmaking, vind dat, ik. Dat, ja, dat kan, dat weten we allemaal niet. In ieder geval, wat, maar het, het gaat bij hem dus volgens mij toch om meer dan alleen maar die belasting. Want waarom wordt hij anders naar Rus gaat hij anders naar Rusland? Ja. Hij had ook naar Monaco kunnen gaan. Nou ja, naar België. Hè? Na hij, had naar België kunnen. hij had het zelfs zijn geld in Nederland kunnen stallen. Want dat doen ook heel veel uh, topartiesten. Denk maar aan de Rolling Stones... die al in 1971 in Nederland een soort postbus hadden en dan daar het geld ook naartoe brachten... en 1,6 belasting betaalde. Is dat nog steeds zo? No nog steeds zo. De, de, de, de je kan als buitenlandse ster in de, Nederland uh, je inkomsten... Kort, kort geleden heeft Bono van U2 heeft dat ook gedaan. Zit in hetzelfde pand in de Herengracht als uh, de Rolling Stones. Met andere woorden, ze doen het ook. Alleen Depardieu heeft de... De, de, de publiciteit gezocht. Maar wat, wat zit er dan achter bij Departier, denk jij? Nou, ik denk dat hij ook een beetje aandacht wil. Misschien is het, hij. Misschien is het een beetje. Ook... krijgt hij te weinig. maakt hij te weinig films of zo? Nou, hij heeft dat afgelopen jaar toch nog drie gemaakt. Ja. En, en hij blijft nu eindeloos populair. Misschien dat, hem dat, dat hij ook iets anders wil. als Obelix in die grote vervolgserie Asterix en Obelix. Maar bij hem gaat het dus veel verder. Bij de anderen hij heeft de publiciteit gezocht. Terwijl anderen hebben vaak voor vreemde machthebbers uh, opgetreden. Denk alleen maar aan Maria Kerry... die in 2009 voor Gaddafi optrad. Denk alleen maar aan Naomi Campbell... die juwelen kreeg van Charles Taylor. Uh, denk maar aan Frank Sinatra... die onder het apartheidregime naar Zuid-Afrika ging. Die deden dat in stilte. Ja, en heulen. hij heeft dus echt... de publiciteit gezocht. Ja, heulen met de vijand... kan je heulen, Ja, heulen. En, en, en, en gewoon te zeggen tegen de politiek correcte... gemeenschap van, ik zoek zelf al uit... waar mijn uh, winst zit. En bij Depardieu gaat het dus veel verder. Maar was het vaak niet ook naïviteit van dat soort mensen... zoals Kerry en, en Frank Sinatra... dat ze politiek toch weinig benul hadden van nou wat ja, ze deden? als je voor Gaddafi gaat optreden... dan weet ik niet ja? of je naïef bent. Dat denk ik niet. Ik bedoel, dat gaat vaak... Denk je dat het willen en weten was? Dat mensen nou, wel wisten als je, dat het schurken waren? Ik heb vaak toeristen rondgeleid in Libië. Dan wist ik dat het een fout land, maar er waren mooie oudheden, dan weet je waar je naartoe gaat. En dan ga ik niet zeggen ik, ik bemoei me niet met politiek. Ik weet dat niet. Nee, maar jij bent hoog opgeleid en je weet hoe het ja, in is. zit. Weet je denk de die artiesten dat, dat, ook, dat ook wel is en Naomi Campbell die juwelen van Telen krijgt, weet ook wel wat er gebeurt. Mm. En, en ja, bij de bij de gaat het dus een stap verder. Ga je nou naïef zitten doen Elsbeth? Nee, nee nee, maar <laughs> ja. ik verbaas me. Ik, ik vraag me af of die mensen dat al wel weten. Nou, of dat ze misschien zo dom zijn dat ze ik denken dat Ik denk dat van... mensen met wat hun geld betreft dat allemaal toch, toch heel goed uh, weten. Ja. Zoals ook in de publieke sector bij ons. Uh, weten mensen dat er een balken en norm is. En vandaag hoor je ook op de radio. dat er weer veel meer mensen boven de balken en de uh, norm. in de publieke en semi-publieke sector zijn gaan verdienen. Dus mensen weten dat. Maar dat voelt vaak ongemakkelijk. Die Depardieu, die schaamt zich kennelijk nergens nee, die voor. De en die kiest die, ervoor. Die kiest ervoor om dat te doen. En hij heeft natuurlijk. Uh, dat iedereen over hem gaat schrijven. Dat er ook in Nederland columns over hem geschreven worden. Dat wij het hier ook dat over hebben. Dat zelfs Fik Meijer op de Nederlandse radio. Fik Meijer op de Nederlandse radio was was heeft het ook dat de bedoeling. En ik vond het wel een buitengewoon boeiend uh, uh, item ook. En ik ben benieuwd hoe dat verder gaat aflopen. Uh, en die Themistocles, was die er trots op of deed hij het stiekem? Nou, Themistocles deed het, die kon niet anders. Themistocles moest weg. En die overbrugde dus ook een grens... tussen die vrije Griekse wereld... En die wereld van de Persen, die voor de Grieken schemerachtig was... waar een koning was, die zich als een dictator gedroeg... en toch ging hij erheen en is nooit meer teruggekomen... en is uiteindelijk in ballingschap gestorven. Thin around her is a silver pool Ja, zo ben je een modelland in Afrika. En zo beland je vanuit het niets hoog op de ranglijst christenvervolgingen. Klaas Muurling van Doors, Jaarlijks maken jullie die lijst. En dit jaar valt op dat landen in Afrika eh, hoog eindigen. Dat was andere jaren eigenlijk niet. Eh, wat is er in Mali gebeurd? Ja, het is uh, een hele verrassende ontwikkeling. Want uh, ik houd dagelijks ook het nieuws bij over uh, Christenvervolging wereldwijd. En het land Mali kwam helemaal niet voorbij. Nee. Want um, daar uh, was uh, ruimte voor zendelingen. Uh, daar was ruimte voor de kerk, ruimte voor de islam. Uh, verdraagzaamheid. en uh, een, een, een milde vorm van, van de islam in het land. Um, maar ja, um, begin jaren negentig uh, begon het al te broeien in het land. De toerrechts wilden meer uh, zeggenschap. Wilden ook het noorden uh, beheersen. Uh, dat controleren. is het stam, de toerechts? Ja, dat zijn rebellen in het, in het noorden. En inderdaad een stam in het noorden. En uh, ja, dat broeide, maar dat kwam niet echt, echt los. Uh, en dat uh, kreeg een, een, een vervolg in 2007. En toen uh, Gaddafi viel in uh, Libië... kwamen heel veel uh, toerrechtstrijders die Gaddafi hielpen. Uh, die kwamen terug naar Mali uh, met hun uh, wapens, zware wapens. Uh -huh. En toen uh, begin vorig jaar in april uh, er een koep was... en de militairen de macht grepen... Toen hebben de toerrechts samen met andere islamitische strijders... een kans gezien om uh, het noorden uh, ja, in te pikken, zeg maar. Ja, en daar een onafhankelijke staat uit te roepen. Ja. Wat, bet wat betekent dat voor christenen die daar wonen? Dat uh, is iets heel dramatisch voor de christenen daar. Want die uh, kregen te horen via de tamtam... -tam, via, via, uh, dat ze weg moesten wezen, want hun leven stond op het spel. En uh, dus voorgangers, predikanten hebben dat ook aan hun uh, gemeentes laten weten. En honderden christenen, het is dus een kleine groep christenen, in het zuiden zijn veel meer christenen... die zijn allemaal hals over kop gevlucht met de kleren aan hun lijf. En dat is alles wat ze hadden. Zijn ze naar het zuiden gevlucht of naar andere landen? En um, kort daarop hebben toerrechts en islamitische strijders dus huiszoekingen gedaan op zoek naar christenen. Mm. En die waren er gelukkig niet meer. Anders was het denk ik slecht voor ze afgelopen. Ja, En, en eigenlijk is, heeft die, die groep christenen heeft dat noorden verlaten van Mali. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Op een paar geheime gelovigen na die er nog zijn, uh, is, is, zijn alle christenen weg. Ja, En hoe is het voor hen in het zuiden? Kunnen ze daar wel hun geloof beleiden of is dat ook lastig? Uh, ja, uh, daar kan het nog steeds. Ook voor de christenen die daar woonden. Daar is nog, nog ruimte. Uh, maar ja. Uh, in het noorden is dat natuurlijk uh, nu helemaal afgelopen. Nee. En het noorden was zelfs vergeleken met het uh, Saudi-Arabië van Afrika, wordt het eigenlijk al genoemd. Zo, dat gaat, dat gaat inderdaad heel ver. Ja. Nou, is dus niet alleen Mali op de lijst dat opvalt, ook andere landen in Afrika en steeds vaker krijgen we van dit soort nieuwsberichten te horen. Dit is over van de kerk, nadat een man in een auto zichzelf opblies. Op dat moment was de mis net begonnen. This boy tells us he was in the church praying when what he calls terrorists came in and shot him, his mother. And to her brother. The terror group Boko Haram, who will a strict Islamist victory in Nigeria. Boko Haram killed 185 people. Islamicists have killed at least one person in a church. I can't do anything to bring my husband back. All I can do is trust in God. The Bible says we should love our enemies and pray for them. Ja, Nigeria kwam langs, op jullie lijst staan ook Kenia, Tanzania. Wat, wat, wat is er aan de hand? Is er een algemene ontwikkeling te signaleren? Dat is een hele aparte ontwikkeling, want um, in die landen is er een, een, een grote kerk. En dus zou je helemaal niet verwachten dat daar problemen zouden ontstaan. Zowel in Nigeria als in Tanzania als in Kenia? Ja, nou, laten we het misschien per land even, even, ja. even, even aanpakken. Uh, um, Nigeria bijvoorbeeld. In het noorden is um, een islamitische meerderheid... En Boko Haram is daar een terroristische beweging die daar um, om zich heen slaat. Niet alleen naar christenen toe, maar ook naar overheidsgebouwen. Uh, en inderdaad uh, heel veel uh, moord en verderf daar, uh, daar zaait. Um, dat is een, een, een splitsing noord-zuid-islamitisch-christelijk. Uh, maar we hebben het over Tanzania bijvoorbeeld. Uh, daar zijn heel veel provincies waar uh, moslims de meerderheid uh, vormen. Maar dat is nog uh, gemengd. En die proberen zich daar te doen gelden en meer en meer zich daar te laten zien in de maatschappij. Ja, maar dat is wel zo dat in die landen eigenlijk altijd alle moslimbevolking uh, uh, aanwezig was. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk altijd goed in die ja. samenleving. Wat, wat is er gebeurd wa, wa, waardoor wa, dat toch veranderd? Wat, wat... Het, het, uh, het heeft te maken denk ik ook met de Arabische lente. Uh, met een bewustwording. Uh, maar het, heeft, het werkt wel uit dat er een radicalisering optreedt. En dan is ineens het evenwicht weg. Dan is de verdraagzaamheid weg, respect is weg. En dan blijkt ook weer het verschil tussen islam en christendom. Christendom, een, een, een, een, een geloof van liefde. En islam ja, grijpt toch om zich heen met machtswapenen en machtsmiddelen. Ja, en dus eigenlijk zeg je dan dat door de invloed van buitenaf... moslims in die landen radicaliseren? Um, of ja. komen er en buitenlandse dat, dat, komen ook buitenlandse elementen dan? Daar komen ook Dat heeft ook met steun te maken van de organisatie van de Islamitische uh, Conferentie van de Staten. Maar um, het heeft ook te maken met die film The Innocence of Muslims. Bijvoorbeeld die heeft in in uh, Tanzania heel veel, uh, ja, of in Niger bijvoorbeeld heel veel problemen veroorzaakt. Uh, dat de kerken zijn verbrand en christenen zijn aangevallen. Uh, dus alle invloeden van buitenaf spelen daar een ja. rol. Nou Was het eigenlijk zo dat we dat ook altijd wel zagen... in het Midden-Oosten bijvoorbeeld... maar dat, dat dat in Afrika eigenlijk tot nu toe nooit zo voorkwam? Hoe kan dat dat, dat zo veranderd is? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, het heeft met invloeden van buitenaf te maken. Mm. Ja. Ja. Je, en, je zegt, je ziet verschillen tussen het christendom... christendom, uh, godsdienst van liefde en dat tegenover de islam. Is het echt zo simpel? Zijn er ook niet christenen die flink van zich afmeppen in sommige landen? Um, dat doen ze in Nigeria, maar dan pas helemaal aan het eind van het verhaal. Uh, want uh, jongeren in Nigeria bijvoorbeeld, die uiteindelijk uh, van zich afslaan, die zeggen: ja, we hebben al zoveel te incasseren gekregen. Uh, de Bijbel zegt dat we onze wang moeten toekeren. Maar dat hebben we dat al. Zo werkt vaak, niet, dat werkt niet echt. Dat hebben we al zo vaak gedaan, dat werkt niet meer. En die pakken de wapens op. Maar dat wordt afgekeurd door de, de ouderen uh, in de kerk. Maar ja, het is ook wel weer te begrijpen. Mm. Maar die traditie die, uh, van, van polarisatie tussen die groepen... die is eigenlijk nog betrekkelijk jong. Is, er, is daar wat aan te veranderen? Zijn er ook voorbeelden van landen waar je dat nog om kan keren? Uh, dan moet ik even diep nadenken. Um, ja, je maakt natuurlijk vooral een lijst waar landen op staan... waar het niet goed gaat. Ja, maar ja, ja, ja. de vraag is van, is er wat aan te doen? Of, of zijn dat invloeden die, die gewoon niet meer te stuiten zijn? Um, ik zou wensen dat er iets aan te doen was. Maar ik denk dat het niet te stuiten is. Um, want... Um, ja, dat zien we gebeuren in die, in die landen. Uh, dat de invloed van de islam groeit. Ja. En dat ze inderdaad zich afzetten tegen andere groeperingen, waaronder de christenen. En hoe zit het met de overheid? In zo'n land bijvoorbeeld als Kenia of Tanzania... daar is er ook natuurlijk gewoon een regering. Doen, doen die iets om dit soort tegenstellingen te voorkomen? Uh, ja, uh, ik, ik ben even het land kwijt... maar in een van deze landen uh, was er volop bewaking ook bij, uh, bij kerken... Uh, dus de overheid probeert her en der wel zeker uh, ook te helpen. Ja, ja. ja, maar dan zal het ook enige moeite kosten. Uh, dit is dus opvallende, opvallende nieuwkomers zijn het op de lijst. Dat klinkt bijna alsof dat mooi is, maar dat is dus niet het geval. Uh, zijn er Zijn ook landen gezakt op de lijst waar het beter gaat? Um, China is daar een voorbeeld van. Uh, ik meen van plek 21 naar 37 uh, gezakt. Zo. Um, en dat is een, een hele bijzondere ontwikkeling, dat het uh, makkelijker wordt voor de kerken in uh, China. Niet zozeer in Xinjiang en in Tibet, waar nog steeds uh, christenvervolging is. Maar in een grote delen van China heeft de kerk meer ruimte om te functioneren. En wat is de verklaring daarvoor? De nasleep van de Olympische Spelen nog? Nou, meer dat, de, de, dat zien we in, in andere communistische landen ook dat er blijkbaar een besef komt... Uh, die kerk is zo gek nog niet. Die is in communistische landen zie je precies, dat? Precies, is, dat is heel apart dat ze dat, dat besef krijgen... dat ze de kerk constructief een, een, een bijdrage levert aan de maatschappij. En in China zien we dat uh, zeker. Hoewel, de kerk moet ze gedijst houden. Vijftig uh, of honderd leden maximaal, niet meer. Mm. En dan mag je gewoon uh, je gang gaan. Ja, maar dat is dus wel een, een, een grote verbetering... vergeleken met hoe het was. En, en andere landen, Iran, die stonden ook nog wel eens... Uh, ergens op de lijst? is iets gezakt, maar dat komt omdat andere landen uh, zijn gestegen. Ja. Uh, de situatie daar uh, identiek gebleven. Hoewel, iets minder incidenten. Uh, maar toch uh, worden steeds mensen gearresteerd, ook met kerst weer. Ja. Maar, en, maar ziet u, behalve dan uh, met de islam... ook problemen met christenen met andere godsdiensten... waar ze vervolgen? Of is het bijna uitsluitend, de islam en het om die tegenover elkaar staan? Uh, voornamelijk. Uh, ik denk zo'n 35 van de vijftig landen. Ja. Maar we hebben dus communistische landen... maar we hebben ook uh, Bhutan, bijvoorbeeld India, ja. uh, Eritrea, Noord-Korea. Uh, dus verschillende ismes heeft de kerk mee te maken... maar ook met dictators. Dus in Colombia bijvoorbeeld weer met corruptie en uh, drugshandel. Dus uh, er zijn verschillende factoren waar de kerk mee te maken heeft. Ja. Jullie maken jaarlijks de lijst. Jaarlijks is ook weer de vraag van ja, waarom alleen de christenen? Want er zijn toch nog heel veel andere minderheden die ook onderdrukt worden. Maar toch gaan jullie mee door. Waarom is dat? <laughs> ja, nou, uh, terecht dat uh, ook andere minderheden te maken hebben met vervolging. Uh, ja, open doors is wat dat betreft eenzijdig omdat wij opkomen voor christenen. En niet alleen maar een lijst maken, maar wij helpen deze christenen ook daadwerkelijk met, met lectuur, met training, met hulpverlening. Dat is onze opdracht, om christenen te helpen. Dus vandaar ja, onze eenzijdige benadering. Ja. Maar um, bijvoorbeeld afgelopen jaar ook speelde er iets in Iran. En hebben we samen met de bahai beweging in Nederland... zijn we opgekomen voor vervolging, tegenvervolging in Iran. Ja. dus jullie uh, kijken breder dan alleen de christenen. Absoluut. Ja. absoluut. En het feit dat Afrika nu weer zo stijgt op de lijst... bedenkt dus dat jullie je werkzaamheden ook gaan verleggen dan? Uh, we zijn al volop bezig in, uh, in Afrika. Uh, niet zozeer nog in Mali. Maar in Nigeria, en Kenia, en Ethiopië, Tanzania zijn we volop actief. Ja, maar... En wat doet u dan concreet? Uh, daar bemoedigen um, we de christenen door ze op te zoeken. Ja. We brengen daar lectuur. Uh, we geven daar onderwijs aan, uh, aan kerkleiders. Ja. We helpen ook praktisch. Uh, ondersteuning van scholen bijvoorbeeld. Uh, zo allerlei manieren. Ja, en gaan jullie er dan allemaal zelf hier vanuit Nederland naartoe... of zijn dat lokale organisaties? Uh, vooral uh, inheemse lokale mensen ja. die niet opvallen... Uh, een blanke Nederlander die met een kop boven de Afrikanen uitsteekt... dat is uh, te riskant. Want ja. we, brengen mensen, we kunnen mensen in gevaar brengen. Door inheemse hulp uh, voorkomen we dat. Oké, okay. nou, tot volgend jaar dan maar. Graag. Tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag zat Rinske Kegel. Goedemiddag, Rinske. Goedemiddag. Heb je een zware uur gehad? Uh, nou, het was wel een uitdaging. Het <laughs> was wel een uitdaging. We zijn benieuwd wat het geworden is. Ga je gang. Ja. Kom maar op mijn schoot. Ik zal je de krant voorlezen... Waar woorden als vastgoedfraude, vervolging en subsidiestop, schering en inslag zijn. Laten we zorgen dat je veilig bent. Op mijn schoot. Ongeacht wat ik denk en geloof en het land waar ik woon. Terwijl je luistert naar mijn woorden moet je alert zijn op het evolutionaire gehalte van elke letter. Blijf dus wakker. Ik wil je aandacht. Denk desnoods aan Italiaanse auto's. Want als je in slaap valt, maak ik stiekem een foto van je voor in het portaal. <laughs> ja, Zitten heel hard te denken. <laughs> ja. Gaan we mij door. Dankjewel, Rinske Kegel. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En daar kunt u ook de gesprekken terug luisteren. Wij danken de gasten hier in de studio. Vic Meijer, Klaas Muurling en aangeschoven is Geen Jochem van de Villa. Ger, goedemiddag. Ja, hallo Elsbeth. doen? Wij gaan praten met Kilian Wawo. Die hebben jullie ook al eens in de uitzending ja. gehad. Hij was tot 2010 werkzaam als personeelsfunctionaris bij de ABN AMRO. Uh, hij stelde die graaienbodenscultuur aan de kaak. Hij heeft er een boek over geschreven. Hij was daar overigens zelf een van de architecten van. Hij doet daar verslag van in zijn boek. Uh, op belang van kort te maken, met hem gaan we praten over SNS Reaal. Ook een bank, gaat het heel slecht mee. Het is, de, het is niet zomaar een bankje. Het is de vierde financiële instelling van het land. Het is een systeembank. Die hebben erg problemen met buitenlandse leningen. Miljarden die ze waarschijnlijk niet terugkrijgen. Uh, het gaat dus slecht, mag je zeggen. Hè? Uh, verdwijnt de bank onder de golven. en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 Dit is radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Is demotie het nieuwe antwoord op de crisis en dreigend banenverlies? En. Nieuwe plannen voor de woningmarkt. Daarover hoort u ons panel klinkende munt na vier uur. Daarvoor praten wij over de vierde bank van Nederland, SNS Reaal. Daar gaat het bijzonder slecht mee. Miljardenverlies in risicovolle vastgoedprojecten, een van de oorzaken. Kilian Wawu kent de bankwereld als zijn broekzak. Hij werkte er jaren, tot de graai- en bonuscultuur zelfs hem teveel werd. Hij is onze gast. En het is u misschien ontgaan, maar per 1 januari van dit jaar heeft Nederland zwart op wit aan Europa, Europa beloofd nooit, maar dan ook nooit meer, boven een half procentje overheidstekort te hebben. En dat moet zelfs bij wet worden vastgelegd. Hoe realistisch kan een belofte zijn en wat gebeurt er eigenlijk met ons als we ons daar niet aan gaan houden? Eurowatcher Fred Strobans legt het allemaal uit. En als u wilt reageren zoals uw collega Ger Jochems net al hoorde doen, doet u dat dan via onze site villa-vpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. In Australië is een groot tekort aan babyvoeding. En in sommige delen van het land is babyvoedsel zelfs op rantsoen gezet. En dat komt allemaal doordat Chinese toeristen massaal babyvoeding inslaan... want ze vertrouwen hun eigen babyvoeding niet. Jan van der Put is directeur van Aison China... een bureau ter bevordering van relaties met China. Hij was ook correspondent lange tijd in China voor de Volkskrant. Hij is aan de telefoon. Jan van der Putten, goedemiddag. Goedemiddag, Ger. Hallo. In 2008 werd bekend dat er melamine in het babyvoeding uh, was gemengd. Met als gevolg uh, zes dode kinderen. Volgens mij waren het er zeven. En 300.000 zieken. Zijn twee uh, mensen gearresteerd van uh, zuivelmaatschappijen. Twee zijn, nou, die zijn ook opgehangen. Uh, enorm schandaal dus. Mensen in paniek. Men belooft de beterschap. Is het nu opnieuw mis of is er helemaal nooit wat veranderd, Jan? Uh, opnieuw mis, het is altijd mis. <laughs> het uh, probleem van de voedselzekerheid is uh, echt... Uh, het gebrek aan voedselzekerheid liever gezegd... is echt een van de grote problemen van, uh, van China. En die, die voedselschandalen die komen veel te vaak voor... om uh, van, uh, van, uh, van geïsoleerde incidenten te kunnen spreken. Mm. Uh, echt is om de haverklap is het raak of, of liever gezegd mis. Noem eens wat voorbeelden als je wil... Van de, de laatste paar weken bijvoorbeeld. We hebben nu net het schandaal van die vergiftigde kippen. Die onder andere als. Uh, als uh, uh, hoe heet het? Kip dienden bij KFC en McDonald's. Oh, ja. Die waren door hun, uh, hun leveranciers uh, vetgemest met antibiotica en hormonen. Veel te veel. Giftig hm? afval. Dat uh, gebruikt was als kunstmest. Hè? Onder dat afval ook bijvoorbeeld uh, gebruikte accu's. Uh, bakolie gebruikte bakolie, afgewerkte bakolie, zoals je weet is dat mm -hmm. kankerverwekkend, Ge uh, hergebruikt ook. Onder andere door de farmaceutische industrie, om daar nieuwe medicijnen van te maken. Uh, ja. Voedselvergisteringen heb je echt om de haven klap, honderden mensen die in een ziekenhuis worden opgenomen, het gaat maar door. Hè. Het blijft niet tot China beperkt, hè. maar ook een hele hoop producten die door China worden uitgevoerd, hè. die uh, leiden tot voedselschandalen in het, uh, in het buitenland. Nu net nog bijvoorbeeld met uh, uh, met uh, Duitsland, 11.000 uh, uh, Duitse, Duitse schoolkinderen die zijn met uh, buikgriepen uh, opgenomen. in ziekenhuizen vanwege vergiftigde aardbeien in China. Hè? Maar dat zou, dat... ga, ga maar door. Ga Jan, maar, door. maar dat zou de Chinese uh, um, regering toch moeten raken... als ze over de grens in hun hemd staan en uh, ellende veroorzaken... en op de vingers getikt worden. Dan zou je zeggen, dan zullen ze toch als de wiede weerguis wat beter gaan controleren. Ja, dat doen, ze, dat doen ze ook wel, uh, Tessel. En het, ra het raakt ze ook wel. Tegelijkertijd nemen ze ook vaak door af en toe uh, spullen uit het buitenland, geïmporteerde spullen uit het buitenland... Die, uh, die tegen te houden, omdat ze zeggen dat die vergiftigd zijn. Uh, maar het, ja, het probleem is eigenlijk, eigenlijk te groot. Er zijn, er zijn verschillende oorzaken dat die schandalen niet, uh, niet zijn uit te roeien. Uh, in de eerste plaats zijn er veel en veel te veel miljoenen kleine producenten... Mm. die zijn heel moeilijk ook te controleren. En heel wat controleurs, het, zou China, uh, het is uiteindelijk in China... Uh, die zijn natuurlijk om te kopen met, uh, met steekpenningen... Hè? Uh, en uh, ja, de, de neiging om op... Korte termijn je winst uit te halen. Het maakt niet uit of dat mensenlevens kost. Die neiging is nog bij, bij veel Chinezen sterk aanwezig. Nou ja. ja, een heleboel mensen zijn dan ook overgeschakeld naar, naar geïmporteerde producten. Nou, omdat die in ieder geval zeker, zekerder zijn. Ja, en dat, nou, ja dus... en, en dat kunnen ze ook kopen omdat de welvaart stijgt en er een grote middenklasse ontstaan is. Maar even iets anders, Jan. Het is misschien ja. een beetje een linker maar je moet hem niet verkeerd opvatten. Uh, in Europa heb je natuurlijk ook ritselt het ook van de, van de, van de kleine. Producenten veel te veel om allemaal te controleren op regelmatige basis. En in Europa gebeurt het toch niet of veel minder. Het zal best wel eens gebeuren, uh, zit daar toch iets in uh, een mentaliteitsverschil? Nou, dan wil ik toch wel eventjes de advocaat van de duivel zijn. Heel goed, want uh, Europa heeft uh, 250 jaar de tijd gehad om zich te ontwikkelen tot het niveau waar het op het ogenblik is, en in China, uh, ik drie, drie decennia geleden. Uh, toen zwaaiden de mensen nog met het rode boekje... en gaven de studenten hun leraren aan... Ja. Uh, die soms vermoord werden... Hè, omdat ze ideologisch niet juist op de gaten zijn. Nou, in, in, eigenlijk in drie decennia tijd... Is het, uh, is het een straatarm land? Is voor een gedeelte rijk geworden. Mm. Uh, dus het is allemaal zo razendsnel gekomen. En al die systemen van controle die wij hebben. Ja. die zijn er in China vaak nog niet. Dus je mm. moet ook niet te veel eisen van China. Nee, snap ik. Maar um, uh, uh, uh, wat wou ik nou zeggen? Um... Nee, dat ik niet. weet het even. Ik ben nee, het even ga, kwijt. ga ik even vragen even het, of, of het uh, zo is dat de partijtop uh, in China. Laten die hun eten voorproeven? Want het is blijkbaar zo gevaarlijk om iets te in je mond te steken in China. Ik kan me zo voorstellen dat ze denken, nee, we zitten daar niet net. Voorproeven, nee, die alsof. hoeft niet bang voor te zijn. Die zullen nooit door een voedselveiligheidsschandaal uh, worden geraakt. Want die hebben namelijk hun eigen biologisch dynamische tuin. Een enorm gebied waar niemand verder in mag. En daar worden alle spullen voor de, voor de leiders klaargemaakt. En ja. dat zit allemaal goed. Zowel de dingen in de grond als de beesten. En dus daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Het enige waar ze bang voor moeten zijn is dat ja, die, die, die, die gronden... Die liggen natuurlijk ook in de open lucht. En de open lucht in China is meestal vervuild. Dus als de vervuiling op die manier binnen kan komen. dan komt die uiteindelijk ook in de lijven van de leiders terecht. Maar dat is verstreken. Inmiddels weet ik weer wat ik wilde vragen. In die processen die gevoerd worden tegen dit soort zuivelproducenten. of voedselproducenten. waarbij echt doden gevallen zijn in schandalen. wat is hun rechtvaardiging? Wat zeggen ze tijdens zo'n rechtszaak? Nou, we hebben dus die ene grote rechtszaak gehad... inderdaad, tegen die, uh, die producenten van die met melamine ja. aangemaakte melkpoeder. Uh, dat waren overigens niet de allerbelangrijkste figuren... Hè, want die zijn buiten schot gebleven. Ja, ja. Het waren, het waren <lacht> mensen van de, van, de, van de tweede rang. En uh, ja, die hebben iets gezegd van... Uh, het, het spijt me, of we hadden geen tijd, of iets dergelijks. Um, uh, die hebben het, het, het boetekweet aangetrokken. We weten het niet helemaal... Uh, uh, precies wat hun overwegingen geweest zijn. En van zo'n rechtszitting, daar kan je ook niet op aan... want het is allemaal doorgestoken kaart. En die rechtszitting die vindt uiteindelijk pas plaats... Hè, als ze er zeker van zijn dat de verdachten uh, zeggen... waarvan de aanklagers uh, vinden dat ze dat moeten zeggen... Ja, dus dat weten we eigenlijk ook niet. Maar de echte, de echte vette vissen zijn nog nooit gegrepen. Nee, oké. Okay. Jan van der Putten van Ice on China, voormalig correspondent in China. We hadden het over het jongste voedselschandaal. Dankjewel Jan. Tot ziens. Tot ziens, hè. Hoi. Pst Eén minuut. De school. Ja, ik probeer hier altijd zo laat mogelijk te zijn. Het liefst als het toch bijna uh, half één is, zoals... Nu dan bijna. En dan uh, loop ik zo langzaam mogelijk. Soms ga ik zelfs nog even terug naar de auto. Doe ik net alsof ik iets vergeten ben. Ik heb ook wel eens gedaan alsof ik uh, opeens een telefoontje kreeg... en uh, heel druk even moest reageren. Hi. Hallo. Toen ik hier op school zat, zat ik met uh, tien kinderen in de klas. Er zijn er nu nog uh, wel minder. Ik kwam nou in een gehucht een eindje buiten het dorp... En ik heb me aan de ouders voorgesteld. Maar soms dan kom ik hier en dan staan de ouders in een kring. En dan sta ik er buiten. En dat lijkt dan ook helemaal niemand gek te vinden. Maar nu moet de school sluiten. Hij wordt te klein. Hé hey, meisje. Ja, Ze vinden dat wel jammer. Nee, ik niet. Mag ik als jullie spreken?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 want die zijn door de belastingen zo duur geworden dat ze niet meer te betalen zijn in New York. It's almost not about smoking anymore. It's simply civil liberties. En vandaag gaan we naar de Turkse hoofdstad Ankara. Daar geldt sinds kort een zeer streng rookverbod in de horeca. Twee lange straten vol cafés, naast elkaar en boven elkaar. Dit is het uitgaansgebied van Ankara. In de horeca is sinds drie jaar een rookverbod. Maar daar is hier weinig van te merken. Turkers zijn notoire rokers. Degene die als eerste een controle krijgt, komt in de problemen... ...vertelt café-uitbater Kutulus Ibis. De inspecties beginnen aan de uiteinden van de straat... ...en aangezien wij in het midden zitten, informeren ze ons meteen. Dan kunnen we het bewijs vernietigen. We bellen elkaar inderdaad. Ik weet niet of je ooit in Sakaria straat bent geweest, 5 tot 600 meter van hier. Zelfs café eigenaren in die straat waarschuwen ons als er een inspectie is. En als er hier een controle is, laten wij het hen weten. Omdat ze dan daar misschien ook komen. Je hebt niet bile bu yüzden dolayı, hani muhabbet hebt niet kalıyorsunuz. Yani Zelfs als je een café-eigenaar helemaal niet aardig vindt, moet je nu zo iemand toch de vriend houden. Juist vanwege die controles. Coutoulouse heeft wel een rookruimte waarbij de buitenmuur is vervangen door een hek met spijlen. zodat het een open ruimte is. Maar hij laat zijn gasten ook binnen roken. waar het lekker warm is. Daar zijn wel extra maatregelen voor nodig. We zetten geen asbakken op tafel, maar we gebruiken glazen. De meeste cafés doen het zo. Als manager weet ik dat het aantal rokers veel groter is dan het aantal niet-rokers. We verkopen ook alcohol en mensen willen roken bij het drinken. Het rookverbod lijkt helemaal op een daad tegen ons. Mogen uw gasten altijd binnen roken? Als het café vol met gasten is en aan één of twee tafels roken mensen niet... ...dan ga ik ervan uit dat de meerderheid accepteert dat er gerookt wordt. Of we nu willen of niet, mensen roken binnen. Daarom zeggen we niets en laten we ze roken. Er zijn nu weinig gasten en ze roken niet, dus het ruikt ook niet naar rook. Maar als er wel gerookt wordt, dan gebruikt Coeur een luchtververser... Gelukkig zijn de, de, de, de, <gülüyor> de meeste rookinspecties in de ochtend, als er weinig mensen zijn. Zegt Kootenloos. de, in de, Dan zeggen ze rookt er iemand hier? Nee. En dan geven ze een stempel en gaan ze weg? de, yani, de, hani, aslında böyle yakalamak istemiyorlar. Het lijkt erop alsof ze ons niet eens willen beboeten. Anders zouden ze wel s'avonds komen. Even verderop heeft Gunkur Ölü een traditioneel Turks café. Er zijn alleen mannen. Ze kaarten spelen Rummikup en backhamon. Ölü dacht er ook zo makkelijk over totdat hij een flinke boete kreeg. Ze zei, In het begin konden de mensen maar niet wennen aan het rookverbod. Dus ze bleef roken binnen en wijst stonden dat toe. Tot we gesnapt werden en 4000 lira moesten betalen. Omgerekend zo'n 1700 euro. Daarna hebben we van deze ruimte een open ruimte gemaakt. Het was eerst ons binnengedeelte. Nu laten we zeker niemand meer binnen roken.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 En dat hoort u morgen in Metropolis Radio. Het gaat heel slecht met SNS Reaal. De Vierde Bank van Nederland dreigt te bezwijken... onder wanprestaties van haar vastgoedtak SNS Property Finance. Miljardenverlies dreigt de oninbare lening in het buitenland. Nou, als iemand is die de bankwereld goed kent... en weet wat bankbestuurders drijft tot het nemen van te grote risico's... want het is hier aan de orde, dan is het wel Kilian Wawou. Hij is bankdeskundige bij de Vrije Universiteit... en tot 2010 werkt hij als personeelsadviseur bij ABN AMRO. Hij ging daar weg om de gaai- en bonuscultuur aan de kaak te stellen. Uh, hij deed daar verslag van in zijn boek Bonus. Welkom, meneer Wawou. Dank Wawo. u wel. Goedemiddag. Eh... Uh, Even een pijnlijk dingetje natuurlijk, want u was natuurlijk eigenlijk mede zelf mede verantwoordelijk voor die bo bonuscultuur. U bent eigenlijk op een gegeven moment uh, Saulus geworden die zich bekeerde op weg naar tot Paulus <laughs> uh, op weg naar Damascus. Ja, Damascus. Mooie metafoor deze dagen. Um, ja. Ja, uh, alleen doden en dwazen veranderen nooit van mening, zeggen ze. Dat uh, geldt voor mij ook. Dus, uh, uh, en ik heb gemerkt, als je onderzoek doet aan de Vrije Universiteit... wat ik op dit moment doe, is mm. dat daar al jaren wordt gewaarschuwd... tegen risicogedrag, zeker bij banken. Uh, en in de praktijk wordt er heel anders mee omgesprongen. Nou ja, ik zat in beide werelden en ik heb uiteindelijk gekozen zat voor u toen u, de universiteit. Maar begeven... Bij ABN, toen u daar zat, zat u ja. toen ook al in die onderzoekswereld. Ja, ja, precies. Ja. En ja, desondanks heeft het een tijd vrije geduurd vrije tijd. voordat dat u doordrong... dat die waarschuwingen misschien wel terecht waren. Ja, en bovendien 2008 uh, kwam het een enorme knal uh, voor mensen die daar werkten, ja. zoals ik. Uh, we zagen het allemaal niet aankomen. En uh, toen heeft het nog een tijd geduurd voordat duidelijk was hoe erg de ravage was. Nou, u deed toch onderzoek naar wat is nou het effect? Het, het, het, het, ja. nuttig, uh, het nuttige effect van bonus? Het ja. antwoord was nul. Sterker nog, contraproductief. Contraproductief, je krijgt risicogedrag. En daar gaan we denk ik zo ook wel hebben. Ja. Het risico bestaat dat je alle winsten voor jou zijn... en de verlies uh, ja. eventueel voor een ander is. Even nog iets persoonlijks toch, nog even ja. terugkijkend. U, hè. Begrijpt u van zichzelf uw gedrag bij die bank? Ja, heel goed. Ja. ja. ja. Dat ja. is maar, is maar, maar gelukkig. Van, waar ik het niet goed praten hoor, maar nee. uh, uh, het systeem werkt nou eenmaal zo. Ja. Hè? Je, je, wordt, je wordt daarin opgevoed. Um, en uh, ik, ik denk dat... Goed, met, met de kennis van nu moet je, uh, moet je uh, vaststellen dat we gewoon te veel risico's hebben genomen. Ja, maar als je niet meedoet, ben je melaats. Niet alleen melaats, maar zo is, is het systeem nou eenmaal. Ja, ja dat klinkt okay. heel uh, merkwaardig. Even... Maar er is weinig debat in die sector zelf. En dat uh, gaan we nu, denk ik, ook nog ja. over. Ja, dat is nog steeds. Waar dat toe kan weinig. leiden namelijk. Ja. Want uh, we gaan het niet hebben over uw tijd bij ABN, we gaan het hebben over nu en de toestand bij SNS-Real. Hoe, hoe erg is die? Hoe slecht ziet het eruit? Nou, ik denk, het allerbelangrijkste is... Um, uh, het aandeel van, van SNS is, is ongelooflijk laag. En dat zegt iets over de perceptie in de markt. Hoe laag? Uh, uh, uh, de precieze koers weet ik niet wat die vandaag is, maar hij is, uh, er is gewoon niet zo heel erg veel meer van over. Ik heb, um, was, ik heb Laatst las ik ergens rond de euro. Ik kon dat bijna niet geloven. Is dat Nog net geen penny stock, zoals dat dan heet, maar het is, het is uh, vreselijk, uh, vreselijk gedaald. Uh, dus het betekent dat de perceptie in de markt is dat het gewoon op dit moment niet zoveel uh, waard is. Hmm. Uh, daar moet ik bij zeggen dat het voor alle banken geldt. Well, ABN AMRO staat nu niet op de beurs. Was dat wel zo geweest, dan was het ook enorm gekelderd. Um, dus het en daar komen we al meteen met een, een debat... wat eigenlijk gevoerd had moeten worden. We horen aandelen uh, van banken eigenlijk wel op een beurs. Hmm. Uh, want nu gaan we een discussie krijgen van... ja dat aandeel staat zo laag. Gaat het wel goed daar? Uh, wat, wat ik, ik begrijp uw vraag heel goed, maar um, uh, daar zitten we eigenlijk... een andere discussie aan vast. Van, willen we dit soort... Um, willen we dit wel... Dat mm -hmm. mensen dus op een tv-scherm kunnen zien dat een aandeel daalt. Vervolgens op het idee kunnen komen om hun geld weg te halen. Waardoor het aandeel weer gaat dalen. Oké, okay, maar dan bedoel. zijn we al een ja. stapje te ver. vind daar kunnen ja. we het zo ook over hebben. Maar ja. je moet toch even kijken dat aandeel daalt. Omdat ja. er berichten in de wereld in komen. Ja. Dat er iets mis is bij in elk geval één tak van die bank. Ja. Property Finance, de vastgoedpoot. Wat de is daar precies mis? Ja, nou wat. Um, twee dingen daarover. Het eerste is dat. Um, Property Finance, dus wat SNS gedaan heeft. Ze hebben uh, belegd. in hele risicovolle. Uh, met de wijsheid van nu risicovolle producten. Uh, bijvoorbeeld vastgoed in uh, de Verenigde Staten. In, in, uh, in, uh, in Spanje, in, in Nederland. Um, er is belegd in, in, in vastgoed wat nu veel minder waard is geworden. Dus op zich. Um, maar dat weten we al jaren. Dus uh, wat mij opvalt is dat het zo af en toe komt, het weer in de publiciteit, maar op zich, dat, dat lijkende kas... Dat, dat ligt er al uh, een aantal jaren. Huh. Uh. Maar, het is, maar het is toch zo dat... op een gegeven moment ging het met die bank slechter. Ja. Maar toen maakte deze poot nog 28 miljoen winst. Ja. Is daar het zelfvertrouwen uit voortgekomen om door te gaan met risicovol beleggen in het buitenland? Ja, nou, wat het was, en ik, ik heb zelf ook in, in uh, een tijd in Spanje gewerkt voor, mm. uh, voor de bank. Is dat je wat je in die tijd zag, is dat uh, uh, de, uh, hoe heet het, de prijzen van, van vastgoed gingen enorm omhoog. En het effect wat dat heeft op mensen is dat ze bang zijn om de boost niet te missen. Mensen hebben dat. Hè? Als de buurman belegt, wil ik ook beleggen. Ja. En banken hadden dat ook. Als de andere bank belegt, dan willen wij ook beleggen. Die IJslandse bank, als je daar je geld niet heen bracht met die hoge rente, Precies. was je ook gek. Ja, en ja. dat voelt als, als verlies. Dus als de buurman winst aan het maken is en ik doe niks, dan voelt dat als verlies. En wat je dan krijgt is nou, het, het verkeerde gedrag van laten wij het dan ook maar gaan doen. Ja, en als je dan ziet waar, waar ook uh, um, Property Finance in belegd heeft, ja, dat zijn ook wel risicovolle okay. projecten. Maar was, was zei, het te we was, maar was er te weten toen? Want nu praten we met de wijsheid achteraf. Ja. Gaat het gaat er natuurlijk om of men toen had kunnen weten: dit is eigenlijk hartstikke stom. Ja, ik, ik vind dat dat voor wel zowel SNS, uh, geldt overigens ook voor ING die in Amerika zat, uh, geldt ook voor ABN Amro, belegd heeft in dingen waarvan je eigenlijk ook toen al had kunnen weten: dit is toch. Behoorlijk uh, risicovol. Mm. Uh, en het interessante van bijvoorbeeld Florida is dat, um, dit is al de tweede keer dat dit gebeurt. Hè? Net na de, um, de vorige kredietcrisis of de vorige bankencrisis, was het ook precies Florida. En ook daar hetzelfde patroon. Prijzen gingen omhoog, iedereen wilde meedoen... totdat het in elkaar zakte. En toen zakte het ook twee keer zo hard in elkaar. Nou zegt u net, de, uh, bijna alsof het vergoeilijkend is. We moeten niet zo verbaasd zijn en het gaat wel slecht. Maar dit is al een oud verhaal. Dat in 2010 is er al een rapport geweest van Ernst Young. Dat is een accountantsbureau. Die hebben een advies uitgebracht en hebben gezegd... SNS Real, jullie moeten van een heleboel van die, van die enge investeringen afschrijven. het nou maar af. Liefst voor 1,2 miljard of zo. SNS heeft daar toen niets mee gedaan. Sterker nog, tot nu toe niets gedaan. Die hebben dat naast zich neergelegd. Misschien konden ze het ook niet, dat weet ik niet. Of ze dat ja, niet hadden. Maar het is dus, ik bedoel, het is niet zo dat je zegt: het is al heel lang slecht en er is niks verslechterd. Ja, nou, dat is precies het punt. Er is een hele discussie geweest. Dus um, zeker NRC heeft toen heel negatief uh, bericht over SNS. Ja. En de topman, uh, Ronald Latenstein, uh, die zei eigenlijk: van, ja, dit is onzorgvuldig wat hier gebeurt. Nou, ik, ik zal even geen kant kiezen tussen die twee. Want het is heel moeilijk om te beoordelen als je de feiten niet hebt, wie van die twee. Gelijk heeft. Maar wat ik er wel over wil zeggen is dat uh, als je berichtgeving hebt over banken dat het risico dus nu bestaat dat de perceptie er komt dat het niet goed gaat met die bank. Mm. Als gevolg daarvan dat het, uh, het aandeel daalt en als het gevolg daarvan dat spaarders denken van, ja, er is hier dus iets mis. En ja, in dat soort processen moet je toch wel heel erg zorgvuldig zijn. Even over de, over, het, uh, over de gevolgen van deze problemen. Stel dat deze bank omvalt. Het is de vierde bank van Nederland. Het is een ja. systeembank. Dat betekent ja. dat die wezenlijk is voor het financiële verkeer in dit land... Ja wat zijn concrete gevolgen als deze bank omvalt? Ja. Dan gaan we het zo meteen over de reddingsmogelijkheden hebben. Ja, want uh, ja, dat wil ik er meteen bij zeggen. Als we iets positiefs hebben geleerd van de ja. bankencrisis, er is niet veel positiefs gebeurd, ja. maar wel dat het laten omvallen van een bank, dat de overheid dat nooit toestaat. Nee. Dus, SNS is al eerder geholpen, hè, Is ja, ja. Sterker nog wordt ja, uh, nog, steeds. nog steeds geholpen. Ja. Net maar als goed, uh, wij zijn in een diepe crisis geraakt ja. uh, uh, door het redden van die banken in Nederland. Ja. Daar moeten we ons achterlijke bezuinigen. Laten we ja. even de gevolgen als die om zou vallen. Ja, nou, als wat dus voorkomen is toen de tijd bij ABN Amro, waar ik werkte, is als zo'n bank van die grote omvalt, dan stopt het betalingsverkeer en is eigenlijk een heel deel van de economie licht plat. Echt waar? die als bank omvalt, de bank. Natuurlijk, dat geldt ook voor de klanten die bij de DSB-bank zaten, is dat je niet meer in staat bent om te pinnen. Je kunt helemaal niks meer. Oké, dan krijg je dat dus, die ellendige. Ja, die ellendige. U zegt, dat gaat niet gebeuren, want nee, niet uh, gebeuren. de staat heeft SNS al een keer geholpen. Dit zal zeker, uh, dat zullen ze misschien nog een keer doen. Dat is de vraag in elk nee. geval. Wat moet er gebeuren? Zou ja. SNS op de manier waarop ze nu bestaan... ze hebben meerdere takken, niet alleen die ellendige vastgoedpoot. Ja. Ze hebben ASN Bank... Ja. Zwitserleven, verzekeringen. Ja, dat zijn wat? allemaal merken die daaronder hangen. Die ja. redelijk stevig zijn. Ja. Is dat wat het zou er moeten gebeuren? Zouden zou die twee goed, gezonde poten de boel kunnen redden? Ja, dat, dat ten eerste. Maar het tweede wat we hebben geleerd uh, van de, de bankencrisis in 2008... is dat de overheid altijd... Zal bijspringen als het om een systeembank gaat, dus um, heel concreet: waar moet je nou zorgen maken over je Het Antwoord: nee, die spaarcenten, dat komt wel goed. Waar je je zorgen over moet maken, is je belastinggeld. Mm -hmm. um, ABN Amro is voor 30 miljard gekocht uh, en wat is het nu nog waard? En dat verschil, dat betalen wij met z'n allen. Mm -hmm. en da daar moet je wel zorgen over. En, en wie zich komen. ook en wie ja. zich bijvoorbeeld ook zorgen kan maken, dat zijn natuurlijk de mensen die aandelen hebben. We hadden het al over even ja. over, dat zei u. Ik vind, het ja. al, ik vind het niet goed dat een dergelijke bank überhaupt op de beurs zit... zodat mensen kunnen zien, er is iets met dat aandeel. Het een ja. versterkt het ander. Nou, ik heb dat, die, dat debat is nooit gevoerd, vreemd nee. genoeg. Nee. Ja. Even, we gaan er zo meteen uit voor nieuws... maar we hebben nog even tijd, daarna praten ja. we verder. Uh, Jan-Maarten Slachter, lid van ons panel, ons economiepanel is vast binnen... is van uh, uh, uh, de beleggersclub, VEB... En heeft ook te doen met sns reaal Ik bedoel niet te doen dat jullie ze zielig vinden, maar jullie hebben mot met ze. Nou, we hebben, we hebben niet direct mot met ze... maar we roepen ze op uh, om uh, te communiceren met de aandeelhouders. Er is inderdaad ontzettend veel uh, in de verschenen de afgelopen, de afgelopen tijd. Dat roept allerlei vragen op over hoe het nou werkelijk gaat... Um, en vinden dat ze daarover moeten gaan praten met de aandeelhouders. We hebben gevraagd om een uh, buitengewone aandeelhoudersvergadering. Uh, en vinden dat dat een goede manier is om de dialoog aan te gaan... met de aandeelhouders over deze, uh, deze problematiek. Uh, je kunt niks doen aan, uh, aan geruchten, maar je kunt wel proberen... om zo goed mogelijk mm -hmm. te vertellen hoe het er werkelijk voor staat. Is een essentiële vraag van jullie leden, beleggers in deze bank... in hoeverre is het waar dat die buitenlandse leningen... die miljarden niet meer terugkomen... Is dat een essentiële vraag? Dat is natuurlijk een, een hele belangrijke vraag. Uh, wat ik begrijp is dat er uh, scenarioanalyse is gedaan... en dat lijkt me ook terecht in het kader van een stresstest. Dat is volkomen normaal, dat is, uh, dat is prudent. Uh, daar zouden we graag wat meer inzicht in krijgen. Welke hmm. scenario's gaat het over en wat gebeurde er... Uh, onder die verschillende uh, scenario's? Uh, daar, uh, daar horen we graag meer over. Ja. Meneer Wawo, even nog. De, wij horen dat uh, de bank in gesprek is met de staat ja. en met Goldman Sachs over de, over de, over de oplossing van, van de problemen. Ja. Dat suggereert dat die twee gezonde poten... Zwitserleven en az bank uh, dat ze daarmee de boel niet kunnen redden. Ja. Dat ze het niet zelf kunnen. Dus. Ja. Nou, wat, wat kan ontstaan, is, dat is eigenlijk bij en omro ook gebeurd... is dat de delen van het bedrijf, als je ze samen optelt... meer zijn dan het bedrijf zelf. Dus dat wil zeggen dat je, hè, je zou normaal een synergie verwachten... dus dat het, het, de groep iets extra's oplevert. Maar tegenovergestelde kan ook gebeuren... dat het feit dat je bij een groep zit een soort negatief effect heeft. Ja, ja. En als dat zo is, dan kun je iets in delen opsplitsen... en dat is ja. uh, voordelig. Maar je zei net, uh, uh, je zei net uh, de bank is... Uh, Oh, wacht eens even. Ik, ik dacht 59, 28, maar we hebben 57, Ik denk 58, dat je 20. heel even je mond moet gaan houden, maar gelukkig hebben we zo meteen nog een half uur... waarin we uitgedraaid over geld en andere economische zaken... en dan nog even een heel klein staartje sns real gaan doen. Nu eerst even gaan luisteren naar nieuws, sfeer en verkeer. Tot zo. Gevangenisdorp Veenhuizen wordt met sluiting bedreigd. Nou ja, je moet bezuinigingen realiseren en uh, het zit in gebouwen en het zit in mensen. En de veenhuizers gaan een onzekere toekomst tegemoet. Dat betekent gewoon dat mensen hun baan kwijtraken. Voor het dorp Veenhuizen is dat verschrikkelijk. Deze week in Karel, Goedemorgen Nederland, Bonje in de Baies. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nemen alcohol of drugs uw leven over?